15.08 nieuws. 12 uur. Er wordt steeds meer bekend over de mensen die tijdens de jaarwisseling om het leven kwamen in een Zwitsers café. De politie zegt dat de jongste slachtoffers meisjes van 14 en 15 waren. Bij de brand vielen zeker 40 doden. Meer dan de helft is nu geïdentificeerd. Het zijn vooral Zwitsers winterse weer zorgt op allerlei plekken voor problemen. Zo rijden in een groot deel van Brabant geen streekbussen. De vervoerders vinden het vanwege de sneeuw te gevaarlijk. Verder rijden er op bepaalde stukken minder treinen door kapotte wissels. Op Schiphol zijn honderden vluchten gecanceld. Grote problemen in het luchtruim van Griekenland. Veel vliegtuigen kunnen niet landen of starten omdat er niet gecommuniceerd kan worden met de verkeersleiders. De radio doet het niet meer. Buitenlandse media schrijven dat het niet om sabotage gaat. Hoe lang de storing gaat duren is niet duidelijk. En pech voor ere de die, clubs die zich in de Spaanse zon willen voorbereiden op de tweede seizoenshelft. In Marbella is het weer niet heel veel beter dan bij ons. De regen komt daar met bakken naar beneden. Het veld is onbespeelbaar en daarom hebben Feyenoord en FC Groningen... hun training vanochtend afgelast. Het is dus een komen en gaan van sneeuwbuien. Eerst vooral in het midden en zuiden, daarna in het midden en noorden. Vregen de gladheid geldt code geel. Het wordt maximaal zo'n 2 graden. En dat was het Nieuws op 538. Frans, dankjewel, Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment drie vertragingen. De A2 richting Cerkelgebos tussen Woksel en Vught, 8 minuten. Dan de A4 richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Ringvaart Aquaduct, 10 minuten. De A27 richting Beda tussen Industrieterrein Avelingen en Werkenam 13 minuten. Ook flitsers de A4 richting Leiden bij Weteringbrug, 20.0. De A12 richting Ede bij Arnhem, 120.8. De A16 richting Dordrecht bij Zevenbergshoek. Let op de snelheid bij Medebaal 52.5.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 Hele goeiemiddag, Sabrina Carpenter en you now Morgan Wallen en Tate McRae. Hier is What I Want. <muches> she said you don't want this heart, but it's already broke Told me everything she touched, just goes up in smoke Only stay a couple nights, then she gonna be gone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 op 5, 3, 8, 12 uur geweest op zondagmiddag. Jordi hier. Met z'n allen wakker geworden weer in winterwonderland. Sneeuwbuiten. Ziet er prachtig uit. Het is wel echt glad. dus uh, mocht je nog naar buiten gaan... pas goed op jezelf. Ook als je aan het werk bent. En als je dan aan het werk bent... maak ik weer het buggetje naar de werkende weekendhelden. Dan vind ik het leuk als je jezelf even aanmeldt... via de uur achter. Ben jij op dit moment keihard aan het werk... terwijl de rest van Nederland lekker weekend aan het vieren is. Ieder beroep is welkom... Maak je kans op het 538 Goody pakket met daarin een muts en een sjaal. En dat is ook wel lekker zo tijdens deze winterse dagen. Meld jezelf via de 538 -app. Ieder beroep is welkom als je werkende weekendheld bent. Stuur even een berichtje en dan word je zo meteen in het zonnetje gezet. Oké. Okay. Eindelijk, we hebben lang gewacht. Aha. Weekend bij 538. Oh. Jordi Warners met zijn lach. En alle hits voor jou op zondag Slaap lekker door mijn wekker heen En voor de brunch warme broodjes mee Fijn weekend en ik vermoed Op 538 komt het sowieso goed Weekend bij 538 Weekend bij 538 It started in my soul With days So take me to Hallo David, talk to me. Jouw weekend. Jouw 538. Ja, werkende weekendhelden hebben zich maar massaal verzameld in de 538. Zo heb ik ook uh, 5-38 lijst apart aan de telefoon. Die heeft een beroep. Je zou niet zeggen dat dat zo moeilijk is, maar volgens mij nou, vrij, staat wel, uh, vrij staat wel wat geduld. Uh, Claudia heeft zich ook weer gemeld, is aan het werk als rijinstructeur. Slippen, slopen de hele dag, zegt ze. Ellen die, uh, die stuurt dat ze aan de boekhouding zit en uh, Morris is pakket aan het bezorgen voor DL. deze Witte Zondag. Bart, goeiedag. Hey, goeiedag. Wat ben je aan het doen? Ik ben uh, schilderijen aan het inlijsten. Dat lijkt mij echt pittiger dan wat het klinkt. <laughs> nou, als pittig is het niet. Het is wel lastig, maar niet zwaar. Want, wel, wel, welke techniek uh, pas je toe, zeg maar? Hoe moeilijk is het? Nou ja, ik, uh, ik doe het voor het allereerst. Dus oh. uh, ik heb er niet echt benamingen, bewoordingen <laughs> tegen me voor. En, maar als je het nu dan voor de eerste keer doet... hoe groot is de kans dat je een, een, een schilderij uh, daarmee vernachelt? Of ben ik dan heel mee? Nou, we doen voorzichtig aan, we doen voorzichtig aan. <laughs> dus, uh, wat voor schilderij moet ik aan denken, Bart? Uh, nou, het, is, uh, het zijn schilderijen van de oude kennis van me, die is overleden. Oké. Okay. Het zijn allemaal, uh, ja, meestal zijn olie. Uh, olieverf. Ja, precies, daar, daar, nog kondelingen ja, uh, en zo. Um, ah, maar, ja, dankjewel. En, uh, waar gaan ze dan zo meteen naartoe als ze ingelijst zijn? Uh, in Lochem, bij, uh, bij zijn vrouw in het, uh, in het atelier. Ah, wat mooi, wat goed. Ah, wat dus, lekker bezig uh, dan, Bart. Dan ben jij, uh, nou, een goede daad aan het verrichten op deze zondag ja zeker moet af en toe hè begin van het jaar absoluut Bart jij bent bij deze een werkende weekendeld we gaan wat feitendrecht rechtgoedies naar je opsturen en dan wens ik je nog een hele fijne zondag hey geweldig man hartelijk bedankt bedankt voor de show dankjewel Chris van Amsterdam je naar Cheryl Cole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 You feel like we're growing apart Let's just go back, back, back, back, back to the start Oh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 At the match to all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 Of gewoon geen geld meer over na december. Vanaf maandag 19 januari. Hier, hier met je rekening. Traditie getrouw gaat 5W8 jouw rekeningen weer betalen in januari. Dat betekent dat jij ja, mooie, bijzondere, iets minder leuke, grappige rekeningen... in kan sturen via 538.nl. We zijn gewoon op zoek naar rekeningen met een verhaal. En dan bestaat de kans dat vanaf 19 januari... jouw naam genoemd gaat worden op 538. Dan moet je zo snel mogelijk zorgen dat je gaat bellen naar de studio. Kom je in de uitzending, dan betalen wij jouw rekening. Dus stuur hem in, 538.nl, want dat is wel belangrijk. 538.nl, stuur je rekening in voor hier met je rekening. En dan vanaf 19 januari gaan er weer heel veel 538-luisteraars blij worden gemaakt... met het betalen van een rekening. Tupac en Dr. Dre California love oyana spiro die on this Hill. Night op vijf jacht. Callum Scott, hoor heet je zo meteen? Samen met Last Frequencies... Hij heeft ooit meegedaan aan Britain's Got Talent. Daarmee is hij eigenlijk wel uh, flink doorgebroken. Het grappige was: hij heeft nooit aan iemand verteld dat hij meeging doen aan die talentenjacht op TV. Zelfs niet aan zijn zus, die ook meedeed. Ja, zij was vlak voor hem ook auditie aan het doen bij Britain's Got Talent als danseres. Helaas, voor zijn zus ging zij niet door.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 Like my favorite song go round round my head like my favorite song go round round my head you're just like my favorite song go round round my head like my favorite song boy.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 Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Viscus op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig. Mijn chef.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 Wijzigingen beperkt tot datum en tijd. Prijsverschil is voor eigen rekening. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Beleid verschilt prijsklasse. Zie Eurostar.com. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8. Topnetwerk. geen gedoe, heel zacht prijsje. ook voor die gouden combi. Overstap deals bij Hollands Nieuwe. Nu 15.000 dB voor maar 7.